Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de VS hebben luchtvaartmaatschappijen opnieuw duizenden vluchten geannuleerd. Nog eens ruim 1100 vluchten zijn vertraagd. Dat komt onder meer door de snelle verspreiding van de omicron variant Wereldwijd heeft veel luchtvaartpersoneel zich ziek gemeld. Sinds kerstavond zijn in de VS zeker 12.000 vluchten niet doorgegaan. Dit weekend wordt in een aantal staten ook overlast verwacht door noodweer. In onder meer Ohio en Tennessee is kans op hevige regenval en zware onweersbuien. Kinderen vanaf zes jaar moeten in Frankrijk vanaf maandag verplichte mondkapje op in het openbaar vervoer. Ook is het vanaf nu verboden om tijdens binnenlandse treinreizen te eten of te drinken. Alleen op internationale treinen is het nog toegestaan. Frankrijk kampt met hoge besmettingscijfers, onder meer in de regio rond Parijs. Gisteren werden in het hele land ruim 230.000 positieve coronatests geregistreerd. Ambulancepersoneel heeft in de nieuwjaarsnacht nauwelijks te maken gehad met agressie, dat zegt Ambulancezorg Nederland. Er waren een paar incidenten, zo moesten ambulancemedewerkers in Amsterdam door de ME worden beschermd tegen mensen die met vuurwerk gooiden. Eerder zei de politie dat er in de nieuwjaarsnacht veel incidenten waren... maar dat het nergens echt uit de hand liep. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn tientallen bemanningsleden van een cruiseschip besmet met corona. De bedoeling was dat het schip gisteren bij het eiland Madeira zou liggen voor een vuurwerkshow... maar die tocht is vanwege de besmettingen niet doorgegaan. De 52 besmette bemanningsleden hebben milde klachten. Van de 3000 passagiers is niemand besmet. Het weer, de bewolking neemt toe en rond middernacht valt er in het westen wat regen. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 10. Morgen in de middag droog en zo'n 12 graden. In de avond flinke buien met kans op onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog altijd file bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Tussen Aardenhout en Zandvoort is de vertraging 20 minuten.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 ZFN's Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZFM. Leef van de nightwalk, een nieuw jaar, een nieuwe start. Natuurlijk de allerbeste wensen voor uh, dit jaar 20, 2022. En we zijn er weer bij. Ik hoop dat je al je vingertjes nog hebt, want ja, vuurwerk mocht niet, maar uh, ik weet het niet. Maar hè, ik heb nog steeds net zoveel vuurwerk gezien en gehoord, dus wat ik de, de jaren daarvoor heb uh, gezien of gehoord in ieder geval. Want ja, het knalvuurwerk is natuurlijk massaal in België ingeslagen. Alleen die stomme rikken die het dan een week van tevoren doen, ja, die worden allemaal gepakt. Maar de rest hebben het allemaal al veel eerder gedaan. En in ieder geval, een goed en gezond 2022. En wij zijn er ook bij. Ik heb nog geen tegenbericht gehoord dat het uh, afgelopen is. Ik heb gelukkig geen fractanen die ineen uit het niks uh, schijnt gehoord hebben dat uh, je bent. Uh, ja, je ligt eruit. Goeie ochtend, show. Ik uh, heb nog niks gehoord, dus uh, voorlopig zit ik nog op de zaterdagavond met een Nightwalk van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van Dance R&B en een beetje poppetje doet. Laatste shownieuws, geen party-update, nog steeds niet. Corona, hè? Lockdown en, uh, ja, natuurlijk wel de Nightwalk 10. Stok in het tweede uurtje, DJ Mauser met zijn Global House Dan in de derde uurtje, vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs daar in Italië. En het beste van de streams met de DJ Cavaschalli. Voor de opening worden we trouwens de Marcus Lewis met Hard Fire. On de weg zometeen Tide, Son of Eight. Mark Knight komt eraan, maar eerst DJ Vegas met They Don't Know. On the winning big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 ja, dat was Mark Knight met All Right. En daarvoor horen we Ty en Son of Eight met In and Out. En ik weet niet of je kent, het lied uh, Hypnotize van Purple Disco Machine... die is dit jaar het meeste, of afgelopen jaar moet ik eigenlijk zeggen... Uh, voor dit jaar kan het heel makkelijk natuurlijk in één dag. Maar uh, in uh, 2021... Hypnotize van Purple Machine uh, het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio. De samenwerking met Sophie en de Giants... werd ongeveer 8000 keer gedraaid. Lijkt uit cijfers van uh, Radiomonitor. Hypnotize moet ik zeggen... wordt het meest gedraaid uh, op Sky Radio. Zo'n duizend keer. Ook op Radio 538. New Music en Wild FM kwam het nummer vaak voorbij... Purple Disco Machine is de gedaan van de Duitse DJ Tino Smit. Hij bracht onlangs een album uit waar ook de hit uh, Dopamine met de Nederlandse uh, singer-songwriter Evelar uh, op staat. En uh, Purple Disco Machine wordt op de lijst gevolgd door Ed Sheeran... die met zijn comeback-single Bad Habits op de tweede plek staat. De derde plek is voor blijven slapen. Van snelle en een maan dat eerder deze maand nog door Spotify werd uitgeroepen... tot de meest, het meest gestreamde lied van Nederland. En na snelle en maan haalde ook Nederland onze liefste chef special. En Suzanne en Freek de top 10. Dus ja, heel erg leuk allemaal natuurlijk. Zie je, we hebben zijn antwoord. The Night Walk... Gregor Zaltoff, en Funk Matt en Lita, het Not For Me you're here op de radio. Yellow days, purple haze, mellow days, don't wash me, in a maze of retrograde. So great. for me.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 you of the corner Groep Guys remix. En daar horen we David Bang met uh, Losing You. Nou, de partyupdate zou je normaal gesproken krijgen van me. Maar ja, we zitten nog in een lockdown. In ieder geval tot 14 januari. En de geruchten zijn, alhoewel uh, de jongen niet meer uh, de minister is die hij was. Demissionair. Maar we krijgen een nieuw kabinet, hè, zoals u weet. Maar uh, als het aan de Jong ligt, dan uh, hij heeft hij toestemming gevraagd... dat we de G2 uh, eruit voeren. Dan nou, mag alles weer gewoon open... Alleen dan moet je je QR-code laten zien. Ik heb wel ander nieuws voor je. In plaats van de party update. Helaas, de party update is hier op de radio natuurlijk. Het is de betalende gedeelte waarin... Uh, Tory Lane in zijn nieuwe nummer Pluto's last comment begint... is volgens Madonna een illegale kopie van haar nummer Into The Groove. De zangeres beschuldigt beschuldigd. De rapper op Instagram van diefstal. Lees je berichten. Je gebruikt mijn nummer Into The Groove illegaal. Schrijf Madonna bij een recent bericht van de rapper uh, op Instagram... De zangeres heeft al eerder geprobeerd om via privé berichten hem te bereiken. Het is onduidelijk of de twee inmiddels contact hebben gehad, maar het bericht van Madonna staat er nog steeds. De zangeres heeft volgens Team Z nog niet gesproken over een rechtszaak, maar in het verleden zijn vergelijkbare zaken wel voor de rechter gekomen. Ja, meestal hebben ze daar een platenmaatschappij voor, maar Madonna is er nogal erg... Ja, actief in. Zodra je iets hoort wat op haar nummers lijkt, dan, uh, ja, dan moet je geld uithalen natuurlijk. Ja, nee, dan ik de hele kant dat een gelijk en anders dan denk ik van nee, je van maak je druk op. Wees blij dat het stukje gebruikt wordt. Blijf uh, echt een fucking oud nummer. Dus maak je druk op. Team hebben ze antwoord, de Nightwalk, J Vegas nu op de radio met My Love. door de klapdag.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 Don't let nobody feel the soul Stop, stop, let it roll Don't let nobody feel the soul Dat was muziek van Bob Sinclair met Save Our Soul. En uh, daarvan muziek van Makita en Jazzy Roscoe met Don't Let It Go. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaats zijn er erg populair op de radio, op de streams... en natuurlijk in het buitenland, in de clubs en in de kroegen. Deze week op 10, Mark Knight en Darius Sariossier... met Get This Feeling, featuring uh, Prospect Park. Op 9, uh, West End met Perfect. Op 8... Paul Blaisdell en Mr. J met Piano Live. Op 7, Bob Sinclair met Safe hours Soul, die ze juist gehoord hebben. Op 6, Mark Broom en Riverstar met Fire. Op 5, Junior Jack, de David Fang remix van Stupid Disco. En op 4 deze week Date, Welcome to the People. Op 3, Mark Knight en Mason met Giving Up. Stond uh, voor mij vorige week op 1. Het twee deze week, uh, Evan McPigar. Tell Me Something Good, stond twee weken geleden op één. En daarvoor heeft hij een paar weken geleden ook op één gestaan. En dat betekent dat we een nieuwe nummer één hebben in Walk, hè. Op nummer één deze week, Paul Reed. Het Café Del Mar, Paul's White Island Rework. Weer een, uh, een uitgemolken plaat. Het blijft een fantastische plaat, het origineel dan, hè. Café Del Mar is al, uh, ja, het wordt jaarlijks door meerdere producers opnieuw uitgebracht... Uh, ik moet je zeggen, die, deze versie is leuk, maar <laughs> ik vind hem een beetje langzaam, een beetje slow. En uh, ja, ik heb het nummer te vaak gehoord, dus je gaat hem niet horen. Even googlen, of ga je even naar YouTube en dan doet je in Paul Reed met Café Del Man. En dan krijg je hem ook te horen. Ik heb wat anders voor je. Salis. En dope met African vibes en zometeen nog precies op de radio. ZFN. them Sing it out, send message. Every day night, sing it out, send message. ...van Danties en André Salmon... ...en uh, Quartet ...en Scott deals met Day and Night... ...en daarvoor horen we met ...It is all over my face... ...en tot zover dit uur van de Nightwalk... ...niet getreurd... ...dan beter het nieuws in weer ...dan is het tijd voor DJ Maarten ...met zijn global house party... ...dat is het derde uurtje... ...liegen we helemaal naar Italië... ...en de beste van de club zijn die daar... ...met DJ tussen zeggen... ...blijf lekker luisteren... ...we zijn bij tot middernacht... But you send house with all right all right Vibes across the Netherlands the This is the Nightwalk mainstage. Only on CFM. CFM. CFM! Zie F wens allemaal fijne dagen en een voor.